That thing all night, and then ride that thing like a bike. Don't mess with a that's phony. Then ride that thing like a pony. Don't mess with a that's phony. Then ride that thing like a pony. All right, take that through all night And then ride that thing like a bike Deze fruitige. En ja, Ride That Thing van Red Light UK. Wat een plaat, hè. Oh, en daarvoor wat een klapper. Blok en crown. Die jongens, die poepen wat iets uit, maar... Feelclectic. Ja, je herkende nog wel interclectic, hè. Wat een heerlijke plaats. Ja, welkom. Twee uur. Zie je, het staat helemaal klaar voor jou. Wat kun je de komende uur allemaal verwachten? Nou, de gebruikelijke ingre ingrediënten. We gooien hem even in de blender. We hebben natuurlijk de alle hete nieuwtjes verzameld. Natuurlijk, hij is er vanavond ook weer bij in de show. The One and Only DJ Dion Sydney. Ja, wat wat zou het zijn zonder DJ Dion Sydney? Hij gaat de tweede uur non-stop in de mix. En hij zegt, Oh, mijn USB-stickies. Ja, tegenwoordig USB-stickies, geen platen meer. Ze zitten rampvol. En ik zeg, met rampvol, nou. Ik vind het knap als je die nu een uur gaat proppen. Natuurlijk gaan we even kijken ook in de, de charts. Wat is er veranderd allemaal? Is er nog wat geshuffeld? Zoals ik zag. Belooft het veel goed. En ja, hebben we nog meer? Nou ja. Heel veel nieuwe muziek. En over nieuwe muziek gesproken. Ja. Ik heb er eentje klaar staan hoor. Jawel. David Penn en de Cube Guys. Met a Feel. Oh, Put me up Met een van zon, zee, zandvoort en zee. Zit je in de auto nou? Dan gaat dat gaspedaal wel naar beneden hoor. Oh ja ja. Hey. Heb je er ook zo zin in? Dance Valley. Want ja. In navolging van vorig jaar kiest Dance Valley Festival wederom voor een programma. Met daarin een combinatie van het beste uit de internationale dans en de nationale urban scene. Diversiteit en topkwaliteit waren de kernwoorden bij het samenstellen van het programma. Dit vertelt de boeker Marvin de Kater. En ja, ik hoop niet dat je een kater eraan overhoudt. Want de line-up van dit jaar, ja de main is gewoon uiteraard weer het kroonjuwel... met internationale top als Steve Joki, Showtag en Fred Le Grand. Maar ze zijn er ook in geslaagd om een volkomen unieke combinatie te maken... in de vorm van Quintino, samen met een van de meest gestreamde artiesten van het moment. We hebben nog een heel even geheim wie dat precies is. Maar ik weet zeker dat, uh, dat 100% van de mensen dit een hele spannende partnership gaan vinden als dus... De organisator. Ja, ze hebben zeven stages, variërend van freestyle en hardstyle tot big room, maar ook urban hip-hop en eclectic. Die zijn uh, alomvertegenwoordigd. Daarnaast uh, is het label van x uh, aanwezig en zal er een indoor X-Stone Station er zijn. Uiteraard is er ook weer veel ruimte vrijgemaakt uh, voor de vaste partner Crazy uh, Land, dat met Chucky en de twee serieuze zwaargewichten op het podium heeft staan. De Crazy Land Arena wordt drie keer groter dan vorig jaar en in combinatie met al het entertainment en sexy, crazy, crazy land kenmerkt wordt dit jaar uh, spectaculair, Ja, ik zal eens eventjes kijken wat staat er allemaal op de main stage. Ik zie hier namens staan als Brooks, Vittler, Grant, Jackson, Jackson, Jack Jones, oh, Mike Williams. Er is natuurlijk Quintino, Showtek, Sigma, Steve Aoki, Throttle, Watermat en ja, wie zal die mystery guest zijn? Dat zou zo Chesto kunnen zijn, ja. Even in zijn agenda kijken. Op de stage van x vinden we daar niemand minder dan... CID, DOD, Jack Wins, Cryder, Matt Nash... Moxie, Sick Indi Individuals en Tom Star. Ja, dan de Crazyland stage met Chucky, Danique, De Santos... Jay Hardway, La Puente, Mike S, Ruben Vitalis... Solvation en nog een paar namen. Dan de Freestyle, uh, dit wordt door Rebel City... Met Dana, Dark On The Ink, Freestyle Maniacs, Montour, No Wax, Outsiders, Pavo, Rich Bitch, Royal S, The Party Squad. En ja, de rap is van je broer. Ja, mijn broer doet er gewoon mee. Wat gezellig. En ja, dan nog eventjes de Urban Life Stage met de Avo Bros, Biggie, Brooklyn, Dave Roelvick. <laughs> ik, ik weet niet eens dat hij uh, zijn rastaartjes heeft laten staan. Uh, wel, wel gezellig. Ja, daar vinden we met de uh, rap uh, van Justice Toch en uh, Lil Kleine. Ja, had je nog gehoord van de week die fitty? Oh, Oliver Heldens en uh, Lil Kleine. Dat, dat ging niet helemaal lekker, hè, Dennis? Nee, hey, goeie. Go huh? Hoi. Op Instagram was het? Ja, je had een uh, leuke ja, post uh, <laughs> gemaakt, uh, Lil Kleine. Leuk, van leuken. kijk eens, met mijn nieuwe vriendin. Ah, helemaal blij, <laughs> helemaal happy de peppy. En wat zegt dan Oliver Heldens? Wat li li likes, likes op je ex. Je ex. En, en dan ook nog eventjes @monica, Monika. Ja, ja, Monica Geuze, Zijn ex-vriendin. Nou ja, ja, ja mooi, en, en toen toe ging ja, Leel klein helemaal los. Hoe uh, is dit met je vriend? Ja, toen zei Oliver... Ja, gaat helemaal top. Gaat alleen maar top, dus niet bottom. Ik vond hem helemaal leuk. Ja, En de fans van Leel Klein, die vonden het niet zo leuk, hè? Ja, nou, toen begon de Oliver, die ging ook nog... Uh, Leuke, leuke jurk heb je vriendin aan. Of de jurk zit goed. Zegt die heel kleine. Ja, je kapsel ook. <laughs> nou mooi toch? Ja. ja ik, ik, ik hou van wel zie dat, Ik zie het ook echt voor me. Orfel is dus echt met zo'n stemmetje. Hé, hey, je vriendin lijkt op je ex. <laughs> Hij heeft echt zo'n stem, hè? Ja, ja, voor ja. de mensen die hey. ook wel zijn uh, podcast uh, luisteren. Ja. dat is ze een al. De, de, dan is het. Hé... Hey. Welkom bij uh, heel Deep Radio. <laughs> ja, nou ja, daar zitten we nu niet bij. We zitten gewoon lekker bij See It. See It. Even, even een beetje afgedwaald uh, van uh, de Dance Valley uh, stage. Maar dat brengen we toch wel weer in een dilemma. Ik, ik zou, ja... Ik heb twee platen eigenlijk die we wil draaien. Ik heb de plaats van Verder Lecrant. En ik had Steve Aoki. Ja, Dennis. Welke van Steve Aoki. Steve Aoki en Lakeback Luke. Oh, met Bruce Buffer. De nieuwste. Ja, hij is nog niet uit. Ik heb hem al. Ja, ik ook natuurlijk, anders ja, hadden ja, we ja, niet hier gehad. Of de verdere krant, You Got Me Running. Die is ook heel vet. Dat, dat is toch wel... Die uh... gaat ook zeker in seat Sessions langskomen. Ik hoorde net een accordeon hier beneden, in de, hier beneden de studio. Echt waar? Ja, ik denk dat het er wel twee waren... Ik denk als ik die Steven Jokie en Layback Luke draai, dat ik geen accordeon meer hoor. Nee, dat, uh, die kans zit er goed in. Wat vinden de luisteraars? Ik gooi de lijn open. Jawel hoor, Steven Jokie en Layback Luke. Keihard op jou, 106.9 samen met Bruce Buffer. Here we go. Let's go harder. Hé, hey, za zag ik daar nou gewoon op mijn langs lopen? Ja, ja. In de linkerhoek en in de andere hoek. The only DJ Dion City. Maar nu, it's time. Wat een uh, plaat. Maar wie heeft er nou gewonnen, Dennis? Wie heeft er nou gewonnen? Ik denk dat het gewoon gelijk spel is. Gelijk spel? Nou, uh, jeutje, Mina. Ik, ik denk dat de, uh, Ladybug Luke en uh, Steven Jokie yeah. hebben gewonnen van de accordeons, hoor. Nou, Ladybug <Le> <laughs> nou, Luke. Dat onder de, onder de taarten. Dat, dat zou zo, zo kunnen met uh, al, al die cake smashes uh, <laughs> van Steve Jokie. <laughs> ja. Hey, ik weet niet of jij. Uh, het weerbericht een beetje in de gaten heeft gehouden. Ah, het, wordt, uh, lekker... het, het was vandaag al uh, een stuk warmer dan ja, de afgelopen het, weken. Het, het is nu al een stuk warmer. Het is ja. 30 graden buiten. Ja, ik zie jou hier zo helemaal in een uh, theehemdje rondlopen. Ja, Dat, maar, uh, maar ik bijna je, korte je straalt uh, bijna net zoals de zon. Uh, een pakje melk is niks bij. Ja. Ja. En ik kan maar aan één plaat denken dan, hè? Oh jee. Oh jee. Ja, ja, ja, komt ie. Ken je hem nog? Als ik zeg Milk and Sugar, lekker. Let the sunshine. Ja. Wat een timing. Ik zag, hem binnenkomen. Ik hier denk, gaat, ik denk gaan we doen. 2018 in de nieuwste versie Milk and Sugar remix van Milk and Sugar Let the sunshine. Ik zeg, maak er een mooi weekend van, want ja, deze plaat hoort er toch wel bij. Zet hem gerust wat harder. Maak een lekkere cocktail. Of nou, gewoon lekker een frisje als je nog moet rijden. Dit is hier het met zometeen heet nieuws. Vers van de vers. Over Vaja Laurens. Okay. Over, over heet gestroken.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 Oh, ja, zomer. zomer is er wel gelijk hè Dennis, uh, met, de, met deze plaat uh, van ah, Bruno Mars. Lekker hoor. Oh, Pinesse in de Pink Panda remix. Ja, daar word je die, gewoon... Die naam zie ik veel voorbij komen de laatste. Ja, de roze, panda. roze Panda. Ja. Nou ja, ik, ik vond deze versie gewoon le lekker zomers, lekker vrolijk, helemaal uh, in, in een goede bui. En ja. Jij bent ook wel weer in de goede bui, denk ik. Want er is weer een plekje vrij uh, achter de draaistafels. Niemand minder dan Faya Laurens die stopt als dj. Wat, wat zeg je nou? Faya Laurens stopt als dj, ja! Ze sluit haar dj-carrière nu al af. Nog voordat ze denk ik op haar hoogtepunt is. Dat heeft ze bekendgemaakt gemaakt op haar facebook -pagina. Als reden geeft de 36-jarige Fit Girl... haar drukke werkzaamheden voor haar bedrijf MKBM. Die niet langer te combineren zijn met het draaien... Het doet wel heel veel pijn in mijn hartje, maar ik heb toch besloten te stoppen, schrijft Aja. Ik heb een geweldige tijd gehad met fantastische buitenlandse boekingen, releases op grote labels en als kerst op de taart de hit-single Squat, waar ik zelfs een plaat in de plaats voor ontving. Maar nu vind ik het toch uh, tijd om te stoppen. Naast draaien geef ik ook nog veel motivatielezingen en trainingen. En ik doe eigenlijk te veel dingen tegelijk. Als ik succesvoller wil worden, uh, zal ik mij meer moeten gaan focussen op mijn uh, eigen bedrijf. En deze bezigheden. En ja, zal ik minder tijd uh, hebben voor uh, andere taken zoals ze draaien. Ja, MKBM uh, staat natuurlijk voor My Killer Body Motivations. Ja, ik heb, ik heb het boek en het werkt echt. Als je nu mee kunt kijken in de studio, dan zie je. Ja, Dennis is ook net begonnen. Maar het wasbordje is al zichtbaar, hè. Ja, ja, je mag er best voor uitkomen. Ja, ja. no, ho no homo. Ik, daarom. Nou ja, DJ Vaia, zoals artiestennaam luidt. Ze draait nog uh, tot 1 september, dus ze pakt nog de hele zomer mee. Dus wie weet zie je haar nog wel hier in uh, Bloemendaal, Dennis. Ja. Ik zeg, nou ja. Ga die kaarten gauw kopen, wat voor je het weet. Ja, dat heb je er gemist. Ik heb er toe gezien in, uh, wat, wat was het? Van uh, Dijkbar. De de van dat Dijkbar, ja. ja. Plak voordat, uh, hoe heet het, uh, opkwam... Uh, Anger Dimas. Anger Dimas, ja. Uh, back to back gingen. Dat, dat was uh, wel eventjes wat anders. Uh, <laughs> de fire op Anger Dimas. Ah ja, gingen uh, achter haar back staan. Ja, tuurlijk. Back to back met haar. <laughs> ja, ja, maar wel back to back met haar, hè? Z zeker te weten. Ja, je moet het niet doen. <laughs> nou, door met muziek. Wat, wat, wat die narigheid van Dion zit. Hé, hey, we gaan straks nog even kijken in de charts. Maar ik heb nog een plaatje. Tom Hensie. Origins. En straks natuurlijk dat tweede uur, DJ Dion die een uur lang in de mix. Maar nu, here's one and only, Tom Entsey. Tom NC Origins. Ja, DJ Dion Sidney, hij zegt al... Dit zou een mooie plaats voor Sensation zijn. Leuk met alle lampjes, alle lichten. Maar helaas... die besta Sensation bestaat niet meer. Nou ja, niet, nee, niet meer in, in niet de Amsterdam de, Niet meer hier, ook. Maar ja, het zal ook niet lang meer duren voordat het buitenland ook straks ophoudt. Of nou zo. ja, de komende paar jaren kunnen ze nog aardig uh, doorgaan. Ja. Hé, hey, maar uh, over doorgaan gesproken... We gaan door naar de kaarten... Ik heb de charts erbij gepakt. En ik ga. Vanavond gaan we even kijken. The Future House. Uh, wat, wat vinden we daar allemaal van? Uh? Nou, in ieder geval. een Hoop nieuwe dingen. In ieder geval. Ja, hoop nieuwe dingen. Nou, we ja. beginnen met. Nou, dingen nummer? die ik al gedraaid heb. Maar nieuw nou, in de charts. Nieuw ah. voor de charts. Oké. Okay. Ja, okay. Op nummer 10 vinden we Mike Williams. En Robin Velo met Feels Like Yesterday. Ja, echt een uh, Mike Williams uh, plaatje. En nog even over die Tom Enzy. Die komt op uh, Mixmash diep die binnenkort uit. Hij is al uit. <laughs> hij is al uit. Sorry. Je hebt je punt gemaakt, hè? <laughs> Sorry. Oké, okay, hij okay, we nog uit. En door. naar nummer 9. Daar vinden we CID met Work op Hexagon. Lekker nummertje dit. Is het nou Work of Twerk? Nee, Berk. Kijk, ja, ik deed hem even een stukje verder hoor. Nou, ik vind hem niet uh, bijzonder Dennis, uh, als nee, ik eerlijk ben. gaan we verder. Chris oh, Lake. Oh, Chris Lake! Ja, dit vind ik wel leuk hoor. Uh, Turn off the lights. The light. Hij is lekker nu. Ja. Nou, ik vind die vogel gewoon lekker. Van uh, Alexis uh, Roberts. Op Black Book Records. En gewoon zo'n lekkere... Proofie. Uh, ja, Lekker groovy, stop in base. Het is ook een hele vette remix ervan. Die heb ik in een van de Seed Sessions... ...verleden keer gedraaid. Tijd om hem weer een keer te gaan draaien. Ja, gewoon doen. Op nummer 7 vinden we... ...Chami en Mala met... ...Corrupt. Of Confession Recordings. Ik ben niet zo'n fan van... ...Chami en Mala hoor, eerlijk gezegd. Van Mala helemaal niet. En waarom niet? Uh, ik vind het een beetje te diep en een beetje te grof allemaal, zijn muziek. En het klinkt eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Heel eerlijk, gezegd, zijn, in mijn oren. Ja, maar dat zijn een hele hoop artiesten. Ja, oké. Okay. Dan heb je een punt. Dan heb jij weer een punt. Een plaatje die niet uit de charts te slaan is. Niet Daar vinden we Mijenten van Kiko en Franco op plek nummer 6. Ik zeg, die andere. Jongen, jonge. die andere genten. Ja, uh, Tugente. Tugente, die is wel leuk, hè? Future Class. En die hoor je nergens, hè? Ja, wel. Ja, en, maar ik zie het. En Smoky. En Smoky, ja. Zie je het wel? Ik zeg... En door naar nummer vijf. Daar vinden we Oliver best. King Kong. Ja, jij vindt deze helemaal te gek, hè? Moi, ik heb een paar keer geluisterd, maar inderdaad... Het is wat jij zei... Hij is een beetje simpel. En ja, ook uh, gebruikt hij zo'n dominator zou, ja, Toen zei je echt zo van, oh, hij moest even een geluidje uit de oude pakket halen. Ja, daarom. Hier Kijk, doe het dan goed, hè. Er, er zijn genoeg ik andere ik platen. Ik denk dat Oliver een beetje zijn ideeën een beetje op wat raken zijn of zo. Ik weet het niet. Dat kan niet. Zoals Originals een beetje moi zijn, zijn remixes, doet hij altijd weer heel goed. Ja, hier, kijk, jongens uh, die uh, niet hun uh, ideeën kwijt zijn. Dat zijn de heren van Chocolate Puma. Ja, ah, onze helden. Echt. ik Vrienden moest... van de show? Ja, zeker. Ik moest eerst eventjes denken aan deze plaat Kodak uh, Get Away. Dat is de plaat op nummer vier, deze uh, chart. Ik had de eerste keer dat jij hem liet horen. Dat ik dacht van... Mwah. Nou, nou. Ja, je hoort de sound van Chocolate Puma. Maar jij had iets van... Het is... Het is, het is uh, ik mis iets. Ik mis iets, maar... Nu ik hem vaker heb gehoord, ik hoorde hem in de set van Gregor Salter voorbij komen. Ik vind hem vet worden. Ja, hij is, hij is echt leuk, gewoon lekker zomers tussen de ja. oh, Ik krijg ook zin in de zomer als ik hier naar luister. Ja, maar als je dit hoort, zo. Lekker stomp en beest. Bij... Ja, strakke pas gewoon. Alles klopt aan die plaat, gewoon. Ja. Zoals zo je deze maar melodie dan, dan hoort. Kan je, maar dan kan je ook echt zien hoe ervaren Chocolate Puma is. Ik bedoel, ze gaan al sinds begin jaren negentig al mee in het vak, weet je? Nou, niet eerder dan. Ja, jaren tachtig al. Nou, ja. Ik, ik weet dat ze in 93 begonnen zijn als de Goodman. Nou, oké. Okay. Nou ja, ze dus zullen ze misschien al iets eerder al wat hebben gemaakt. Ons maar... twijfelt. Ja, ik, ik zeg ook. Ik ga ze geen veren meer geven, want anders lopen ze nog een ongemakkelijk. Dus ze dus vliegen ze weg. We gaan de chart uh, be... De nummer 3 in met. Palatino Khan met. Lick it! Ja, die had ik vorige keer in Seat sessions gedraaid. Nou, waar het dan uh, uh, niet goed voor is, hè? Echt een uh, bestand op nul en uh, stompen. <laughs> op nummer 2 vinden we. Chesto en Messo op hun eigen label: Musical Freedom met Coming Home. is toch wel grappig, hè? Dan, uh, als ik hier zo op de site kijk, dan zie ik gelijk het plaatje van uh, I Like It Loud. <laughs> ja, ja. Het is een hele EP, is het? Het is een hele EP, oké. Okay. Want hebben ook uh, I Like It Loud van... Uh, Marshall Masters. Ja, uh, ja, die zit er ook bij. Ze, ze, ze hebben een beetje weer uh, uit de oude doos getrokken. Ja, ik heb hem ook bij me, de, de Chesto. Hij heeft hem op Sensation gedraaid toen Chesto uh, aan het draaien was. oké. Okay. Toen uh, vorig jaar... Ik zou het niet meer weten. Hij ja, hoort het straks al de week nog. Oh. En op nummer 1, David Quetta en Martin Garrix met Like I Do. Deze doet het commercieel ook wel aardig, moet ik uh, het me op. Ik heb hem in de top 40 gezien deze. Of in de tipparade. Ja, je, deze hoor je gewoon op... Uh, maar, ik de, maar zal het nou komen omdat er David Quetta en Martin Garrix op staat, Of is het nou echt een bijzondere plaat? Want als ik eerlijk mag zijn... De Broekse andere platen klinken het zelf. Ik heb betere platen van Brooks gehoord. Als ik, als ik dit zo hoor, denk ik... Nou, nou ja. Het is misschien wel wat leuks, maar het is niet echt... dat je zegt, wow, het is uh, vernieuwend. Nee, dat, dat is het zeker niet. Uh, dus daar vraag ik me af. Komt ik denk het dat een... het gewoon komt door uh, Martin Garrix... dat hij uh, dat overal uh, bij de radiostations... Uh, op de festivals uh, staat, in de, zoals Flying Ducks. Ja, iedereen, uh, iedereen is helemaal weg van die jongen. Dat het gewoon een combinatie is van... Oké, okay, jij staat op het festival, maar dan draai je de plaat. Ja. Dat het zo'n combi-deal is. Dat zou, dat zou natuurlijk uh, kunnen. Ik, ik weet het niet uh, ja. uh, wat het zou zijn, uh, Dennis. Het is wat het is. Dat wou ik net zeggen. Ja, en dan uh, de afsluiten van dit uur. Want ja, ik zie al dat het richting 10 ja. uur gaat. Ja. Jij gaat SISKI doen. Siski. minds right. Nee. Ja, ik, ja, het, jawel. Het, ik, ik heb zoveel platen. dat Doe ik. Doe nou gewoon gewoon. Ja, gewoon. Jij wil zo graag Siski horen. Ja. D maar ga je hem niet draaien dan. Ik, ja. ik, ik, ik denk dat ik gewoon een andere plaat ga doen, euh, Dennis. Wat ga je doen dan? Ik, ik denk dat, je, dat ik gewoon... Moet. Ja, ik wil een beetje soul uh, erin soul aanbrengen. Your, soul Ja, gewoon een beetje soul. Soul in je rol. Lekker, lekker groove. Gewoon... Uh, Even ontspannen. Euh, lekker ontspannen, Corona. rechtervoet, klinkerbaan. Coro <laughs> Coronatje, bloemendaal, voordat de zon ondergaat. gaat. Nou ja, dat kan ook een rozeetje wel hoor. Ja. Oh. Something, something, Dit something, is de laatste plaat van het eerste uur, zometeen naar het weerverkeer van 10 uur. Zijn wij je terug met een, met een uur lang in de mix met DJ John Sydney Maar nu eerst, Mark Janis, Bee en Soul Food. Your mind, something for your son, <laughs> Something for your son, son, son, son, son, son, son, for your mind.